Oh, yeah. Heerlijke muziek om bij weg te dromen Going Home van Kobialka Muziek uit Lange vervlogen tijden Een groep die wat bekender is Uit lange vervlogen tijden En dat is Enigma daarmee gaan we deze Aflevering van Peaceful Radio Aflevering 709 Mee afsluiten Mijn naam is Benno Oveug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar deze uitzending. En graag tot de volgende keer dag.